met het CNV journaal. De mars heeft twee Syriërs opgepakt die worden verdacht van grootschalige mensensmokkel vanuit Nederland. De twee zijn familie van elkaar en zouden verantwoordelijk zijn voor smokkel van honderden vluchtelingen. Vier rondselaars werden in Turkije Syrische vluchtelingen gezocht. Die werden voor duizenden euro's met de boot naar Griekenland of naar Italië gebracht. De rit naar Nederland kostte nog eens 700 euro. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Syriër, die wordt gezien als hoofdverdachte, er 60 tot 120.000 euro per jaar mee verdiend. De man die zich vanochtend op Rotterdam Centraal enkele uren verschanste op het toilet van de Thalys had geen wapens of explosieven bij zich. In de tas van de man zijn geen gevaarlijke spullen gevonden en ook in de trein lag niets. De man sloot zich om zeven uur op in het toilet. Waarom hij dat deed is niet bekend. Kort voor tien uur werd hij gearresteerd. Het station Rotterdam Centraal is intussen weer vrijgegeven. Alle sporen zijn weer beschikbaar, maar het treinverkeer blijft nog wel ontregeld. En ook het treinverkeer op het station van Antwerpen komt weer op gang. Daar werd vanochtend een Intercity ontruimd vanwege een verdacht koffer. De koffer is inmiddels tot ontploffing gebracht. De politiebonden gaan volgende week weer praten met minister Van de Stuur over een nieuwe CEO. Politiebond benadrukt dat het om een gesprek gaat en niet om onderhandelingen. Daarvoor moet Van de Stuur eerst met een nieuw bod komen. Het Rijk sloot eerder wel een principeakkoord voor ambtenaren met een deel van de vakcentrales. Maar de politiebonden en de FNV gingen niet akkoord. Naast de plek in Nijmegen waar binnenkort 3000 vluchtelingen worden opgevangen... ligt een militair schietterrein. Volgens Defensie wordt het terrein alleen gebruikt in noodgevallen... en wordt het COA van tevoren op de hoogte gesteld... als het nodig is om op het terrein te oefenen. Op die manier worden de vluchtelingen niet verrast, zegt een woordvoerder. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af... maar vanmiddag regent het in grote delen van het land. Het wordt 17 graden. Morgen hier en daar een bui, maar zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NRS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de meeste wegen is het niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen afritkerk en Waardenburgen 5 kilometer na een ongeluk. De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 6. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Afritgeldermalse 5 kilometer. Bij Rotterdam... Op de A20 richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum, drie kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de hele middag is al veel vertraging op de A15... van Europoort naar Rotterdam. Nu staat er tussen Afrit Briele en Hoogvliet 11 kilometer file. Er staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Waardoor komen ze erbij? Helemaal niks, muziek, doelenvaart. Dat was gisteren. Tja, Zandvoort draait door vandaag. Het is 18 september, het is vrijdag en uh, het is vijf uur geweest. En dat betekent dat wij ons weer bezig gaan houden met allerlei leuke, uh, informatieve en gezellige zaken rondom Zandvoort. Nou, vandaag hebben we dan uh, iets, de grens iets verlegd. Zitten we meer richting Haarlem en Muiden. Uh, want we hebben vandaag als hele speciaal gast hebben wij Fred Rozenhart. Fred Rozenhart is... Ja, wat is hij niet eigenlijk? Zou je bijna kunnen zeggen. Uh, maar Jansen, ik doe ook even de techniek vandaag. Hans Wassenaar zit er ook gezellig bij. Die neemt het straks misschien wel van me over, we weet nooit. Verder heb ik in de studio zitten Kari Nieuwpoort van de theatergroep Plugin... en Adrie Schippers, van, ook van diezelfde uh, theatergroep Plugin uit IJmuiden, om precies te zijn. Nou, we zijn allemaal hartelijk welkom in de studio. Leuk dat jullie er zijn. Dank je. Ja, gezellig hè? Dank je wel. Uh, nou, we gaan straks lekker uh, wat muziek draaien. En uh, we gaan uh, vooral natuurlijk ook praten met onze, onze Fred Rozenhart. Wat is hij niet, zei ik al? Hij is acteur, regisseur, groene mug, theatermaker, schrijver. Wat ben. Ja. Oh, sorry, wat ben je eigenlijk niet, Fred? Uh, gewoon niet. Ja, van ja, alles. Vrouw? Ja. Hè? Vrouw? vrouw, dat is je niet. Nee. Maar... Nee, nee, dat klopt. Ja. Nee, maar ik doe heel, ja, het is heel veel. Maar het is allemaal met cultuur te maken. Jij bent gewoon een cultuurbeest. Ja, een cultuurbeest. Ja, ja, echt een cultuurbeest. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat, is, dat, is, dat ben ik ook een beetje eigenlijk. Ja. Eh, we gaan het gedurende de komende twee gewoon over jouw bezigheden hebben. We gaan ja. het ook eventjes hebben natuurlijk over het komende theaterstuk waar eh, Plugin ja, en Muiden mee gaat komen. Waar ja. ik overigens naartoe kan. Het wordt gespeeld op uh, 6, 7 en 8 november in het Witte Theater in de Muiden. Een ontzettend leuk theater, trouwens. Het is vreselijk mooi opgeknapt en het is gewoon helemaal gezellig. Maar we gaan eerst gewoon even beginnen met een lekker muziekje. Wat dacht je daarvan? Huh? Vind je het goed? Nee, dit is helemaal goed, Ruud. Nou, okay, dan. Gaan we uh, zien? Uh, ja. Aan de Durgerdamerdijk, weemoed op het spiegelglade water. S morgens vier uur vogels, mensen, alles ligt te slapen. Niemand heeft gezien dat ik er ben. Mist ligt op het weiland.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 Zo hemelsblauw, maar is de tijd gebleven?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 de tijd gebleven Prachtige muziek van uh, Jeroen Zijlstra, dames en heren. Of Zijlstra gewoon, zoals de man zichzelf ook wel noemt. Prachtige muziek, uh, het heet Durgerdam. En uh, het gaat natuurlijk over dat prachtige dorpje. wat, uh, wat daar ergens uh, aan het IJsselmeer ligt, hè, geloof ik. Ja, nou, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, nou ja, Kunstenaarsdorp toen de tijd natuurlijk. Um, maar goed, we hebben een groot kunstenaar die hier aan tafel zitten, dames en heren. in uh, de persoon van Fred Rozenhard. Geen onbekende in zijn antwoord. Want uh, Fred, jij, doet ook, jij hebt ook iets te maken met dat fantastische uh, Zandvoortse museum. Ja, het Zandvoortse he? museum doe ik nu de laatste paar jaren ook de museumpodia. En uh, eind van het jaar doe ik weer uh, als conservator doe ik, uh, ja, het wintertheater. Dus ja, ja. Uh, elke maand uh, is er wat. En we doen ook veel toneelstukken. Ja. Uh, in het Zandvoors Museum, om, om het cultuur en ook de kunstlijn uh, met Haarlem en Zandvoort te verbinden. Ja, want jullie hebben binnenkort weer dat leuke groepje, hè, Schante. Uh, ja, ja, met Maria. Ja, het ja. 4 oktober mee op. Uh, ja. Op zondagmiddag. En dan kunnen ze zich aanmelden bij uh, Noortje uh, of bij via het Museum. En ze zal ook wel via. Hotel Hoogland zal ze ook wel weer zijn. Nou, ze, is hier ook al, ze komt hier altijd op de dag of in het weekend dat het gebeurt. Komt ja. ze bij ons ook meestal even in de uitzending nog wat vertellen. Ja. Dus, maar goed, dat komt, dat komt eraan. Ik zal straks ook nog even kijken of ik nog wat muziek van Chante heb. Want ze hebben hier natuurlijk ook een keer live ja. Ja. Ja, wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, dat was heel erg mooi. Want ik, heb een, uh, ik draag dat groepje een warm hart toe. Want ik vind het echt een fantastisch. <lacht> vooral die Nicolette en Maria natuurlijk. Ja, Jasper ook natuurlijk. <lacht> nou, eerlijk gezegd. Ja, wel. Maar, maar het is ook heel leuk toe hoe ze dan ontstaan zijn, eigenlijk. Dat ja. ze altijd wel uh, met z'n tweetjes bezig waren. Toen kwam Bart erbij, met z'n drieën. En de, ja. toen moesten we iets optreden voor, uh, uh, Siri, nee, niet voor uh, Amnesty. En uh, toen hadden we het lied van Vrijheid, van Lisbeth List. En zo is het eigenlijk begonnen. Toen zijn ja. ze eigenlijk uh, muziek gaan maken. Ja. Maar uh, nu even over jou. Ja, want jij bent ja. onze, onze gast vandaag. Ja. En uh, samen met uh, twee prachtige actrices, twee beeldschone actrices, beeldschone dames en ja. heren. Ja. <laughs> ja, ja. Maar daarover straks meer. Uh, hoe is het allemaal zo gekomen? Uh, heb jij al van, van jongs af aangezegd: ik ga het theater in. Uh, of ben je, ben je net als ik, uh, gewoon zoiets van uh, eerst 12, ambachten, 13 ongelukken en nou, dan dat, op een gegeven moment je roeping vinden? Ja, dat, dat laatste klopt. Maar uh, ik wilde vroeger al meteen op toneel, maar mijn uh, ouders zeiden: ga eerst een beroep leren? Want mijn moeder zat op toneel, die deed aan toneel. Yeah. En nou ja, er is geen droog brood in te verdienen. Dus ik ben heel keurig netjes scheikunde gestudeerd. En daarna heb ik toneelschool gedaan. Ja, na de eerste ontploffing ben je gewoon... Ja, nee, ik geef <lacht> nog af en toe bijles En okay, okay. toen heb ik de toneelschool gedaan. En toen ja. de kunstacademie voor docentopleiding. Oké. Okay. Maar het is wel een rugzak dat je steeds hebt... God, ja, want ik, ik heb het idee, nou dat heb jij ook Ruud... Ik heb het idee dat ik nog steeds carrière ga maken, ja, moet ik maken. Ja, omdat ik, heb, ik het ja. ontzettend leuk vak vind. Ja, in, uh, ik heb ook het idee dat ik ooit nog eens een keer wil... Benoemd worden. Ja, ja, ja. ja dat maar is... het zal nooit gebeuren, maar ik heb toch wel het idee. Nou ja, Daar ben ik, ik ook bij Plug in gegaan. <laughs> dat, misschien maken die mij nog eens weer worden. Ja, dat doen we zeker, Ruud. Ja? Dit jaar, zeker. Oh, dit jaar dus zeker. Dit jaar, ja, dan komen we voor de Oscars een aanmerking. Uh, Oké, okay. ja. en voor de Grammy's. En, Grammy's en, uh, alles. Oscars. En Edison's. Ja, maar en, we hebben uh, nog meer. Dat ja. willen we nog meer. Hey, um, ik draai in dit programma. Um, de muziek ja. de originele versie is dan de, de muziek van de nieuwe theatershow... die je met ja. Theatergroep Plugin gaat doen. Daar gaan we ja. straks even over praten. Ja. Um, maar wat doe jij naast Plugin, <coughs> naast die Theatergroep in de Muiden... wat doe je verder nog? Je bent Groene Mug. Uh, Groene Mug van Haarlem. En dat is over duurzaamheid en over uh, Haarlem klimaatneutraal. Dus dan loop ik op stelte. En dan, uh, uh, dan ben ik als Groene Mug het symbool als ambassadeur. En dan ook de kinderen en vooral volwassenen op aanwijzen. Dus met kleine dingetjes. De koelkast dicht doen, uh, licht overal bovenuit. En die kleine druppeltjes wat een plas maakt. zoals als iedereen het doet, dan hebben, krijgen we een prachtige wereld. En dat hebben we al, maar we moeten hem nog prachtiger maken. Ja. Dus, uh, en dan, maar... en dan, dan regisseer ik nog andere toneelgroepen. Ja, welke? En de uh, HTC ben ik nu bezig met een Agatha Christen toneelstuk. En de uh, uh, Spaanengezellen in Sparendam. En met uh, Als de Westerkost uh, spreken. Dat gaat ook in oktober in première. En de HTC ook. Oké. Okay. Dat gaat in november in première. Okay. Dus uh, druk met theatergroepen. Maar Heel al... druk. Ja, en nee. Plugin speelt in november. En die plug spelen we vier keer. Of drie keer. Drie, drie keer. Drie maar keer. We, we, waarschijnlijk door dit radioprogramma dat we wel... Worden vijf keer. Uh, vijf keer, zes keer <laughs> moeten we wel. Carrie is er helemaal klaar voor. En jullie... Is, is Carré al geboekt eigenlijk? Carré is al geboekt. Oh, ja. Zo, ja, okay. ja, ja, ja. En nee, dan ja. is het goed. Ja. <laughs> Ik ja. ga een liedje draaien uit die nieuwe theatershow ja. Ja. waarin de muziek ook een zeer belangrijke uh, rol speelt en uh, dat gaan we nu doen en dat is een nummer van Bluff Ik ben deze zingen nu jouw vriend geworden van uh, Bluff. en dan dat heet stil zo uh, so stil moet ik zeggen ja zo so stil even de liedjes die uh, voorkomt in de nieuwe theaterproductie van uh, theatergroep Lugin uit de Muiden en die voorstelling die heet Velsen DigiDee. Ja, ja, he. ja zo heet die ja zo heet die Velsen digide Waar gaat het over uh, Velsen Diginee, uh, het is um, een tweede aan eigenlijk, een ode aan Velsen eigenlijk. Ja. Velsen bestaat uit de Katermuiden, Driehuis, Velsen Noord, Velsen Zuid en Zandpoort, Velsenbroek. Broek. Ik hoop dat dit niemand. Nee, ik heb alles geloof ik gehad. En het is ook. ook Zandpoort uh, Noord, hè? Zandpoort Noord, ja. Zo. En Zuid? En Zuid heb ik ja. ook nog. En maar, Driehuis. Eh, Driehuis, nou, goed zo, Ruud. Ja, nou, helemaal goed. Ik ben blij dat iemand erbij uh, is, want het is heel veel. Ja. En er zitten ook heel veel verschillende. Uh, wijken eigenlijk, gedeeltes ook. En ik wil het een ode eigenlijk hebben aan uh, Velzen. Hm. En vooral aan Velzen Noord. Daar uh, is een beetje over. Daar heb ik het verhaal op geschreven. Want dit is eigenlijk altijd een beetje het vergeten deel. Dat zit natuurlijk aan de overkant van het Noordzeekanaal. Ja, dat had hij bij Beverwijk gehoord, hè? Ja, maar, de, en dat, maar daar gaat het toneelstuk ook een beetje over. Ja. en de, mu de muziektheater over hoe dat eigenlijk ontstaan is. Waarom ja. dat niet uh, bij Beverwijk? En dat is wel een hele slimme zet geweest. Toen van uh, Amuiden of van Velzen. Ja. Om de Velzen Noord te behouden. Een beetje dom van Beverwijk eigenlijk. Het is eigenlijk achteraf een beetje dom. Ze hebben het ja. nooit verwacht dat het zoiets uh, groots daar Je zou met Maxima kunnen spreken. Ze waren een beetje dom. Een beetje dom. Ja, een <laughs> beetje dom. Maar dan, wil ik te, maar dan is het toch wel leuk om de Velzen Noord een beetje naar boven te halen. En dan uh, ja, mensen krijgen ook een heel uh, uh, Velsen te zien als ze in de zaal zitten. Ja, ja. En het gaat over uh, DigiD, als we naar een uh, <kwijnt> stadhuis of raadhuis moeten... dan moet je overal intoetsen, DigiD, dit, DigiD, dat. Nee. En daar gaat het eigenlijk een beetje om. DigiD met IE. DigiD met IE, ja. Ja, ja. <laughs> ja, want dat is het nadeel. Ik kom natuurlijk uit die omgeving, woon daar. En, ja. Nou, niet in Velsenoord, maar in Beverwijk dan. Ja. Maar het is natuurlijk, als je in Vels Noord woont, dan ben je natuurlijk wel weer de duivel te biecht. Want moet je dan een keer op het gemeentehuis zijn, dan moet je een halve wereldreis ondernemen. Want ze hebben geen, geen dependance of nee. helemaal niks. Nee. De, volgens mij is er niet eens meer een bank zelf staan in, in het dorp. Ze hebben een half jaar nog wel een soort bibliotheek. Daar uh, dat kan je boeken inleveren in een kastje aan de muur. En uh, dat hebben ze toen opgezet om ook de ja. mensen wat uh, meer te lezen. Want je moet dan helemaal toch naar de bibliotheek en op het Dudokplein. Ja. En uh, dus, er is wel een beetje beweging in, maar ik, het is eigenlijk een beetje een oda eigenlijk aan de mensen uit Velsen-Noord. Ja, die komen eens een beetje uit de anonimiteit. Vandaan, uit de anonimiteit. Maar... Dat de is de wel eens leuk. Ook, ja, dat de, de, de mensen ook eens beseffen dat, de, ja. dat ze niet een neus ophalen, want het, het is Velsen-Noord. Nee, dat trouwens dat weet dat weet Carrie dan weer, denk ik, want Carrie is een echte Velsen-Noordse volk. Ja. Ja. Ja. Zeker, jij komt uit het ja. Dorp, hè? Uit Rode dorp, Ja. Uit wat was dat eigenlijk, het Rode Dorp? Want het bestaat niet meer. Dus voor de mensen in Zandvoort die niet weten wat het Rode Dorp in, Zandvoort, in uh, Noord was... Dat, kan je het even vertellen. Nou, ja, dat lag uh, op het terrein bijna van de papierfabriek. Ja. Er was één in- en uitgang. En als die gestremd was, dan we zaten we vast in het dorp. <laughs> en het was eigenlijk een heel uh, volkswijkje. Maar ja. wel altijd heel gezellig. En op elke hoek van de straat was een winkeltje. Ja. En uh, ja, dat was... Dat was gewoon mijn jeugd ja. wat ik daar... Uh... Werd dat eigenlijk niet het Pendorp genoemd? Of, of ben nee, het nou... dat, is, dat is het Indianendorp. Oh. Dat zit aan de andere kant van, okay. de, van, van een spoor. Okay. En wij hadden allemaal stenen banken. Echt? En daar zijn heel wat relaties begonnen. Dus dat was erg leuk daar. Ja, ja, ja. Een ja. leuk dorp. Het ja, dat is. Dorp. Maar uh, ja, vertel eens. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik, deed, ik deed niet mee, geloof ik. Nee. Maar ja. het, het bestaat niet meer, hè? Het is, het is allemaal weg, het is allemaal gesloopt. Dat deel is weg. Ja, ja. ja Vels Noord, uh, Rooidoor, waar ik uit kom, is weg. Dat is helemaal weg. Ja. Helemaal weg geïndustrialiseerd, om het zo maar even te zeggen. Klopt. Hé, hey Fred, en um, nou ja, je hebt nog... Bah, <coughs> sorry hoor, ik heb ja. een kikker in mijn gewoon. Ja. Eén Het moet een logo zijn. Hè? Huh? Zal wel een Provo zijn. Provo. Ja, dat kan ook nog. Hé, hey, maar um, naast dat plugin in je, uh, je had ook nog de Haarlemse toneelclub. Ja. Je? Daar ja. ga je ook binnenkort mee spelen. Ja. Welk stuk is dat? Het is uh, de aangekondigde moord van Agatha Christen. De aangekondigde moord van Agatha Christen. Oké. Vloeit er ook echt bloed over? Ja, er vloeit heel bloed. Het is dus, uh, een geweldig uh, toneelstuk ook om met deze groep mm. te werken. En, ja. Ja, ik ben toch wel een Agatha Christen fan. En het is mm -hmm. altijd wel heel leuk, want het is ook wel spannend... maar het is ook een beetje wel humoristisch eigenlijk... hoe dat, ja. uh, eigenlijk de, de, de moord wordt opgelost. En mm -hmm. ja, weet tot, tot, nou het laatste weet niet uh, wie het nou gedaan heeft. En dat ja. is wel ontzettend leuk. En het publiek moet ook helemaal goed opletten van... wie, wie is wie nou? En dat ja. is wel heel uh, grappig. Allerlei en, uh, personages alle, die dwars door elkaar heen dwars door elkaar heen ja, Dat ja. Je weet je niet... Uh, en ik ben ook heel blij dat, uh, want het was heel uh, laatst, is iemand heel ziek geworden. En uh, uh, Marijke merkt uh, heel veel beterschap. En, en ik heb iemand gevonden bij Plugin die haar rol op een korte te, uh, tijd uh, over gaat nemen. Dat is ook Adrie, die ook bij Plugin een belangrijke rol speelt. Ook een steractrice. Ja, ja, daarom. En ik ben ik ja. heel blij, ze was bloednerveus ervoor. Ja. Maar, maar ah, je hebt daar nou wel een kracht, dat is wel een actrice ja, hoor. Hè? Ja, nee, dat is ja, als helemaal die, precies. Als die, als die in Amerika geboren zou zijn, dan zou het Meryl Streep geweest ja. ja, Ja, vast. Ja, noem wat, ja, zoiets. Nee, nou ja, zo'n een, een karakter, dus een, een karakterroll speelde. Ja. Heel leuk. Dus, ja. uh, en, ja, en dan de, de Spanengezellen, dat dus is ook weer opnieuw slapend, weer opnieuw begonnen. Mm -hmm. En dus, als de Westen kon spreken, heb ik helemaal weer herschreven voor... Uh, de oorlogsjaren in, uh, ja, rond de uh, Westentoren en uh -huh. Sparendam met de oude zwakkerkerk. Oké. Okay. Maar, maar dit vel is die Het is echt wel heel leuk. Het is nieuw dat we muziektheater dus sa samenwerken met jou Ruud. Om uh, mooie Nederlandstalige muziek. En dan daar een, een, een mooi verhaal eromheen schrijven. En het zal voor de mensen heel wel even wennen zijn. Want het is natuurlijk anders dan anders. Maar het is ook de liedjes maken zo mooi. het verhaallijn komt tot, tot z'n recht... Met ja. Mensen met vol verbazing en decor wordt ook subliem. Ik heb al een uh, Bert uh, van den Berg, uh, heeft het uh, al iets gemaakt. We hebben het al iets gezien. En ik denk dat de mensen in het Witte Theater helemaal vol verbazing kijken als het uh, doek open gaat en dat het allemaal tevoorschijn komt. En het leuke is dat de muziek voor dit stuk, dus uh, deels gekozen is door de leden zelf. Ja, deels en, ja. en, dat, mm. we, en dat we gekozen hebben voor Nederlandstalig. Ja. En maar wel mooi Nederlandstalig. Een hele mooi. Het, het zijn echt juweeltjes allemaal. Wat we wat te horen krijgen. En ook dat jij het heel goed op je eigen manier weer gearrangeerd hebt. Als ik het in de... Luister maar. Hier komt er een. Ja. Abda en de Munich dus, helaas niet meer bij elkaar. En dus komt er geen mooie nieuwe muziek meer van dit uh, fantastische duo. Uh, Abda en de Munich dus, en het regent zonnestralen. Uh, een beetje een absurd, uh, absurd verhaal eigenlijk, dit liedje. En, uh, maar je hebt dat op een, op een ontzettend leuke manier in, het, in, dat, in dat stuk verwerkt. hè Want het leuke is dat we echt een Herman in het stuk hebben. Oh sorry, ik had de microfoon niet opgezet. Neemt u mij niet kwalijk, <lacht> nu wel. Ja, nee, we hebben ook uh, het stuk, we hebben ook Herman. Uh, speelt ook Herman. En je leest ook de HD. Of, uh, in het lied gaat het over de uh, Algemeen Dagblad. Maar we ja. hebben bijna de HD of uit de Krant. Dat ja. het echt uh, herkenbaar is. En het, uh, bij elke tekst ja, wordt het lied iets heel anders. Want dan is het is nu ook weer Herman. Wat heeft hij uit, uitgevoerd eigenlijk in ja. het velzen? Eh. Uh... Die, um, goed, die, die theatergroep, daar gaan we het zo nog even ja. gaan we het nog uitgebreid verder over hebben, want we hebben nog een tijdje. Uh, maar over jou persoonlijk, je bent ook docent. Ja. Uh, dat wil zeggen leraar. Ja, nou ja. Voor mensen die niet weten wat het woord docent betekent ja, ja, nou ja, docent drama en docent kunst. En waar doe je dat? Uh, drama doe ik op alle scholen in Elke Nederland. Oké, okay. En dan uh, veel uh, educatieve programma's schrijf ik dan. En dan uh, die story tot leven te komen. En dat is, is van de lagere school tot middelbare school. Ja, maar heb je specifieke scholen hier in de omgeving waar je bent? Dan... Uh, nou, hier heb je ja. Dit, dit, ja, niet, andere scholen zijn ook allemaal goed hoor. in dus antwoord, anders ga je weer zoiets. Maar de okay. school, het is, ja, dit, ik ben daar een paar keer daar geweest en. De school, ja het is ook de school. Er is dus, uh, de, uh, andere kinderen krijgen ongeveer 970 lesuren. Mm -hmm. En op de school, dat is vlakbij het, uh, uh, bij de uh, ja, golfbaan en bij de, hoe heet het? Dieren, de dierenambulance? Nee, de dierenasiel. Yeah. En uh, die school die heeft dan bijna 2200 uren. Dus, uh, en ze hebben ook 50 weken uh, School. Ja. Dus ze maken een project voor zes weken. Maar elke kind die een beetje moeilijk hebt, of ADD of uh, dyslexie, hm? die wordt dan veel meer begeleid. En die kinderen moeten zelf ook een eigen schema maken. Hm? En ook met kinderen, die zes weken moet je een programma maken. En dan, ik, ik ben er steeds, ben als mug geweest, ben als dramadocent geweest. En denk ik, en ook een andere school hoor. Maar ik denk, ja, dit, een kind voelt zich daar heel fijn bij. Als je ja. toch, kijk, als je een dokterspok kind hebt, dan gaat het gewoon met de bladzijden mee. Maar als je kind iets moeilijker is of anders is... dan wordt het op een andere manier aangebracht. En dat vind ik wel. Uh, en het is nu al bij de VPRO al drie of vier keer herhaald. Dan denk ik... Ja, het is wel... Uiteindelijk uh, is het onderwijs zo het vroeger had moeten, zo had moeten zijn. Dat, dat doen zij weer. Ja. Gewoon weer terug. En, ja, en nou, de school in Heemsteden en vooral in Amsterdam. En, ja, overal eigenlijk in Kellenland. Nou, de, Merk jij dat ook? Dat het, dat het onderwijs dus gewoon langzaam. Behalve ja, dat het toch weer een klein beetje teruggaat naar wat het ooit was. Nou, dat merk ik zelf als ik in Amsterdam sta en de drama, natuurlijk veel Michiel de Ruiter en uh, mm -hmm. dat soort projecten. Dan zie je dat de laatste 4, 5 jaar bij Amsterdam helemaal uh, omhoog gegaan is. Dat er ook meer discipline is en meer ook uh, respect voor iedereen. En, mm -hmm. uh, dat de kinderen, sommige kinderen zijn altijd heel mondig, maar dat we ook gewoon in hun ware blijven. En, dat merk je over alle scholen, het onderwijs veel meer. Ook cultuur, gelukkig, daar ben ik heel blij om, ja. dat er meer, meer cultuur in komt. Want ja. cultuur gaan ze ook weer beter leren. Je, op een andere manier kan je het, uh, het, leer, ja, het leermoment aanbrengen. Dus laten zien. En wat mijn taak is voor de educatie, is meer om te uh, kijken in je omgeving. Het hoeft allemaal niet zoveel geld te kosten. En dan kan je ook de persoon tot leven laten komen. En dan ja. eigenlijk wel humanistisch of wel... Ja, het moet natuurlijk historisch verantwoord zijn, maar om de, om de kinderen te laten zien, een spiegel voor houden Want ja. we hebben altijd maar een beeld van iets. Mm -hmm. Maar als je het laat leven komen, dan denken ze: oh ja, en dan past allemaal. Die 500, wat ik dan doe, 500 jaar religie en politiek. Die is helemaal niet zoveel veranderd 500 jaar en nu hè, met de politiek en de religie. Maar dat, dat je meer waarde krijgt. Dat je ook, we hebben nu natuurlijk heel veel. Uh, ja, heel veel uh, geloven nu. Heel veel mensen in Nederland. Veel uh, nationaliteiten. En uh -huh. als je dat meer opengooit. Ook met de jeugd. Dan, dan is, wordt er ook meer respect naar elkaar. Ja, dat, dan moet je bij de jeugd beginnen. Hè? Bij de jeugd moet je beginnen. Bij de jeugd moet je ook beginnen met theater, cultuur. Uh, ook kunst. Dus gelukkig ook met tekenlessen en alles. Dat de kinderen veel meer kind zijn en dat het ook weer tot Ja, nou, want komt. Is, Het is een hele tijd weg geweest. Hè? Cultuur, eh, muziekles, dat was allemaal niet meer zo belangrijk. En, nee. en tekenles en handarbeid en handvaardigheid en dat soort dingen. Dat ja. was allemaal niet meer zo belangrijk. Eh. Nee, maar dat heb je nog steeds wel als je de politiek bepaalde politieke partijen vinden het allemaal onzin. Maar ja. ik hoop dat er heel veel mensen toch uh, wel nu uh, weten van ja, we moeten het. cultuur erfgoed en cultuur hoort bij ons. En dat ja. moet ook zo blijven. Want dat, ja. uh, wat we nu ook geworden zijn. Dus die zal helemaal uit die begrond beginselen hm. Nou, Wat mij betreft mogen we gewoon terug naar de, de oude wetse ULO-HBS. Uh, ja. de, de, de oude vorm. Er is ooit eens een minister geweest die vond dat dat anders moest. En sindsdien is het eigenlijk alleen. Dat is een, was in... Een, 66, ja, ja. geloof ik, is iets ding. Ja, eigenlijk dan, dan, wet, en dan kreeg je ja. de snuffelpakketten. Ja, en dan, die... Of de prespakketten, hoe noemen ja. ze dat. En dat is allemaal wel weer terug, hoor. Je moet nu wel veel meer weer ja. naar de waarde uh, van wat je moet leren. En uh, het systeem. Maar het is wel zo dat ik wel, als je wil gaan studeren... Ik had geluk dat ik lang kon studeren. Ja. He, dat je met... Uh, ja, uh, wat je, wat je kreeg voor geld of onderhoud en alles. En nu moet je het allemaal binnen vier, vijf jaar doen. Dat natuurlijk ja. ook zo. En, uh, ja, maar en is dat wel... ook niet het gevolg van het feit... dat het jarenlang eigenlijk naar aan zo? Je Dat uh, het, dat, dat, ze, dat, het is... meer, meer pretstudies ja. dan wat anders. Maar het is wel zo voor uh, kinderen die niet uit hun uh, hoge inkomen komen. Weet ja. je, die worden dan toch wel weer benadeeld. En dat hoop ik dan toch wel dat die kinderen ja, dat... ook... Want zit, nou, je werkt zelf wel hoeveel talenten wel niet allemaal mm -hmm. rondloopt. Of je nou wel niet van die... Programma's houdt van The Voice of dingen. Maar dan zie je toch allemaal wat, een, wat een, een talent hier rondloopt in Nederland. Ja, maar ik ben zelf niet zo'n voorstander van dat soort programma's. Ach nee, juist, programma. juist niet. Juist niet omdat, nee. omdat het een uh, enorme lawine aan, aan eendagsvliegen de markt Nee, opstort. maar dat is wel. Maar, maar ik bedoel, de, dat begrijp ik goed, want ze beloven heel wat. En er komt niks van terecht. Maar het is wel zo dat je ziet in zo'n programma dat je denkt wat een stem. En ja, en, en zie je hoeveel talenten. Ik bedoel, uh... Ik kan, ik kan me nog even bijvoorbeeld herinneren, een, een gevalletje van, van iemand die, die ik heel goed ken. Ja. De zoon van, van de medepresentator van Charles, die dus een keer meedeed aan ik dacht Hollands God Talent. Ja. Met, met die, die Aap van Gordon in de jury. En het enige was die wat hij wist was op te merken over zijn figuren, dat hij wat aan de dikke kant was. En dat als hij zijn vader was, dan zou hij hem niet met de geven. Oh, ja, ja, Kijk, ja. maar over de zang werd niet gepraat, terwijl ja. die jongen gewoon een, een zeer goed zanger is. Ja. Ja. Hè? Nee, kan dat kan maken. Maken. Nee, nee, maar ah, dat dat was, hij flikte het wel. En, ja. en dat was dus uh, gewoon, dat was echt stotend vond ik. Nee, uh... nou ja, dat was ook met Joop Visser en Jessica ja. Noord. Ja. Die uh, gingen eigenlijk uit een soort parodie. Maar ja, herkennen ze nog ineens. Nee. echt Corifee of een Nederlandse lied. Het is, ja, maar ja. het is ook ja, dat, dat programma. Maar ik, be, be, ik ben er niet voor dat die programma's, maar ik vind wel heel veel dat ik zoveel talent zie. En dat vind ik ook heel leuk als je op. Uh, uh, jaarmarkten en dan hoor je eens iemand zingen, dan denk je. Wauw, wat? Ja, kan ik, zo, nee, ik kan ervan genieten. Laat ik, nou, ik ook hoor. Ja, ik ook. Hey, um, nou ja, eigenlijk uh, past het volgende liedje wat ik dan ga draaien, past wel een beetje bij je? Nou, ja, dat past wel gewoon wel in, uh, in, het, in, het, in het verhaal. Holaadio. Holaadio. Nou, dan weer niet. Dat, nee. laten, we dat, laten we dat maar niet doen. <laughs> ja. Mijn computer, dit even aan, Ja, maar. Dit is bijzonder van oh, Veldhuis ja. in Kempen. Ja. Als ik jou hoor zingen dan heb ik een mooie stem. En door de stilte stierfallen. vallen, lijk ik opeens dat er in jouw batterij van ze vrienden.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 geen ben dat maakt mij gepassioneerd. En naast jouw simpel voor of tegen, blijk ik genuanceerd. Jouw verlegen doen en laten, maakt mij heel en naast jouw magere salaris, krijg ik een kapitaal. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder. Maar zelf des te leuker en interessant naast jou. Oh, ik ben jou.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 Ja ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoerste, liefste, beste, feitste, slimste. En de aller, allerleukste die ik ken. En ik ken veel mensen, heel veel mensen. Leuke mensen, mooie mensen, slanke mensen. Ik Omdat dat een beetje de tegenhanger van Agda en de Munnik eigenlijk. Ook zo uh, ik wou dat ik jou was eigenlijk zo'n beetje zo'n persiflage op het, uh, het werk van Agda en de Munnik. Maar dit is uh, ook wel een lekker nummer van uh, Veldhuis en Kemper. En die ene die komt, uh, die komt zelfs uit Heemskerk. Ja, dat ook nog. Ik heb hem ooit wel eens live zien, uh, zien spelen. Geweldig uh, duo, leuk cabaret duo ook. En het liedje wat wij van hen draaiden, dat heet uh, Bijzonder. Goed, we hebben nog twee uh, alleraardigste dames hier ja. in, de, in de studio uh, zitten. Dames en yes. heren. Ja, Corrie. Uh, <laughs> ja, ik had het over jou. Um, Adrie, um, ja. leuk dat je er bent trouwens. Uh, in het in, in, in dat stuk wat Plugin dus gaat spelen, Velsen DigiD, wat is jouw rol? Uh, ik ben een, een schoonzusje van iemand die uh, Velsen Noord wil gaan redden. Oké. Okay. Een schoonzusje? Ja, een schoonzusje. Oké. Okay, en hè? ik ga met, uh, met uh, haar man op zoek naar haar. En wie is, en wie is, wie uh, jou, wie is jouw man dan? is jouw man? Nee, ik heb geen man. Oh, je hebt geen man? Ik heb geen man. <laughs> je hebt geen man. Nee, ik wil een man, ik wil een man. Maar ik oh, heb geen ja. man. Je zit zo te luisteren. Ja. <laughs> <laughs> Dat dus hoop ik van je. Ja, ja. ja. Oké. Okay. En, en, en Carrie, jouw rol, wat ben jij? Ik uh, ben Carrie, met IE. Ja? Ik ben een digideetje, hè? Ja, ik, uh, ik wijs iedereen wel even de weg uh, in het stadhuis. Het stadhuis van, uh, ja. van, van, van de Muijer, ja. van Velzen? Ja. ja, en, ik, ja, en ik, ik heb ook een man. Ja. Maar die is een beetje, is een beetje vreemd. Ja, ja. Ja, die ja. is gek op. Die uh, uh, eet van, Joop van twee en, uh, Ja, ja, die eet van twee walletjes. Op, uh, ja, op Thera, dus, ja. Oké. Okay. Oh, drie walletjes? Dat is heel zo. moeilijk. Heel moeilijk. Ja, ja. ja. ja. Zij staat er op. wel voor open. Maar uh, ja. ik open me er wel voor, ja. Ik ja, ja. hoop dat hij zich daar ook voor opent. Ja, ja. Ja, dus... Het oh, <laughs> maakt je... het spannend, hè? Ja, nou. dat maakt het heel spannend. ja, dat maakt het heel spannend. Hoe ben je op het idee gekomen van het stuk, Fred? Uh, nou, het was... Uh, ik, ik had het eigenlijk al... Uh, toen ik eens hoorde dat er, de, er een grote zeeslijst zou komen... Toen dacht ik, ja, dat is het. En, en toen dacht ik, Velsen Noord. Ik denk, daar ga ik, daar ga ik wat mee doen aan Velsen Noord. En, en ik kreeg ook de ruimte om een stuk te schrijven voor uh, Plugin. En... Uh, en ook een beetje uh, mooi, met, toch wel meer uh, op het lied... en ook op het toneelspel, dat het zo een, een, een, ja, in balans zou komen. Ja. En, uh, en toen hebben ze ook de, uh, ja, de liedjes aange, uh, ja, aangeboden. of hebben we eigenlijk uitgezocht. Mm -hmm. Ze konden ook liedjes inbrengen. En toen ben ik een paar keer bij de repetitie geweest... Bij, waar ze begonnen met zingen. En toen kwam van de ene... Van de, uh, een paar toneelspel acteurs kende ik wel, maar niet iedereen... En toen, Elk door het zingen. En toen dacht ik, daar ga ik op schrijven. Ja. Zo ben ik uiteindelijk gaan ontstaan, het verhaal. Misschien ook wel eens leuk om het in het Zandvoortsmuseum. Het gangen. is best heel leuk om het in Zandvoort ook te doen. Nou, maar ja. het Zandvoorts heeft ook de, op de Wurf en ook Hildring. Ja, Hildring. Ja. Ja. En, ja. en een geweldig. prachtig theatertje. Hè? Ja. ja, de, de Krocht. Zo'n lief ja, theater. Het ja, is heel mooi. mag ook niet weggaan. Het Zandvoortsmuseum nee. mag ook niet weggaan. Nee, mag ook niet weggaan. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat nee, moet nee, zeker nee, blijven. dat is... Ik woon. Ik hoop dat Nick Meijer, de burgemeester, het mag echt niet weg. En Heli Jansen ja. doet het erg goed. Ja, die doet het Zo, zeker. Ja, we, die doet het zeker. Ook. Kwijt. Die kennen wij heel goed hier. Ja, dus en, uh, en Noortje ook. En Noortje, ja, ja is Fantastisch. Ook een heerlijk. Die doet de museumpodia samen. Ja. Hartstikke leuk. We gaan even weer uh, een liedje draaien. Ja. Uit die prachtige voorstelling ja. uh, Velse DigiD. En uh, wat ik persoonlijk een erg mooi vind. Het is ook een beetje toevallig. Ja, het is, het is er niet ingezet omdat. Want we hadden het er al in voordat eigenlijk uh, bekend werd dat de schrijver was overleden. Ja. Maar het is zo'n mooi liedje. Ja. Dit is Theelau. Ja. Open. <hums> en de lucht wordt donker. Het is nummer van T. Lau en The Scene natuurlijk. En uh, voor de T. Lau-fans. Hij heeft weer een nieuw boek uit. Dat is gisteren, dacht ik, uitgekomen. Uh, dus uh, kijkt u maar vooral eventjes bij de bekende boekhandels. Open, open, ja. Prachtig nummer dus. Ja. Van onze T. Lau, ja. Die ons helaas... Veel te vroeg is, uh, is ontvallen. En jij moet het zingen, Kar. Ja, ik uh, zing het, ja. Hij zingt het. Vind je ja. dat niet moeilijk? In het begin vond ik het heel moeilijk. En uh, toen ik de mise en scène erbij bij kreeg en wist waar ik voor stond... dacht ik van, ja, ik kan het losgooien. Ja. Ik vond het wel heel moeilijk toen Telau net overleden was... om het dan ook die donderdag te repeteren en te zingen... Nee. Want ik had echt het gevoel van. Ja, ik kom aan iets wat zo nog van een ander is. En die ligt nog opgebaard. Ik vond ja. het heel moeilijk. Maar ik vind het zo mooi worden. Ik vind het zelf zo mooi. Mm. En ik, ik, ik. Ja. Je moet. niet? Je moet, uh, je, je, je, uh, je moet erg wennen. Hè? De, in, ik kan ja. me voorstellen dat ik een, voor het eerst de scene hoorde. dacht ik: Nou, oké, okay, het zal wel. Ja. Maar naarmate je die man beter leerde kennen. En ik heb hem ook een paar keer in een hele. Zeg maar intieme setting gezien met, met een, een, een programmaatje. die alleen met een pianist was. en voorlas uit zijn boeken. en af en toe gewoon uh, hele andere versies van die liedjes deed. Dat ik dacht, van, jezus man, wat ben jij goed? Ja, hij is echt heel goed. Ja. Hij ja. was. Was heel goed, helaas. Helaas. helaas. Ja. Um, eens even kijken, wat wou ik verder nog vragen? Oh ja. Um, het stuk wordt gespeeld in uh, het Witte Theater. He? Ja. in de Muiden. In de Muiden, ja. Dat is een prachtig theater. Ja, gelukkig dat het weer uh, mogelijk is. Dat ja. iedereen kan spelen daar. Ja, want het was even ten dode opgeschreven. Ja. En gelukkig gaan dezelfde ook. De, die dat ook in de, het Witte Theater doen. Gaan ze ook nu in Haarlem. Of uh, ja, de grens Haarlem, Heemstede. Wordt ook een soort Witte Theater. Ook van dezelfde uh, eigenaar. Oké. Okay. Ja, dat, so. wat vroeger het Theater uh, ja, vredenhof was. In die kerk. Oké. Okay. Ja, het gaat oh, dan nu eten. Uh, sorry dat ik het weet. Vergeet de naam. Maar het is bij de... Uh, Olde Barneveld, met het hc terrein waar die kerk is. En mm -hmm. dat wordt nu helemaal, uh, het zal, ik geloof in het voorjaar wordt het geopend. En het zijn eigenlijk uh, die twee jongens die ook uh, nou, het deze theater ook, doen. Het is natuurlijk ook zo langs zo dat dat ook de theaters zijn. Waar, uh, nou ja, je zegt amateurgroepen. Maar uh, waar, waar dit soort groepen dus ook kunnen spelen. Ja. He, want, want ik weet dat bijvoorbeeld in Beverwijk bij het met Theater. Nou, als je daar wil spelen, dan moet je een enorme zak geld bij nemen. Mm. En uh, dan is het wel mooi, maar je komt daar, niet, je komt daar gewoon niet zomaar in. Ja. En, en dit soort theaters hebben natuurlijk het voordeel dat je er ja, tegen weinig, uh, re, uh, relatief weinig geld. dat je daar toch je ding kunt doen. En dat ook als het niet zoveel publiek of klein, uh, niet zoveel aantal publiek in kan. Dan kan je het ook veel meer spelen. En dat ja. is natuurlijk voor uh, ja, iedereen natuurlijk ook heel fijn. Ja. Als je in een schouwburg, dan kan je het één keer. nou, een hoop je het vol te krijgen, maar ja. dan is het ook maar één keer. Ja. En nu mag je het meer spelen. Dus ja. ik kreeg net al. Uh, er wordt aardig veel getwitterd hoor, hier naar iedereen van uh, god, goede promotie uit uh, Velsen kregen we net te horen. Okay, Misschien ja. ook nog promoten voor de zondagavond, uh, ja. dus dat is wel heel leuk. Oké, okay. we wel mooi zijn hè? Ja, maar jullie gaan nou. het, uh, Kari, jullie gaan het, uh, de, to, zoals het nu staat, drie keer spelen voor de ja. mensen die s'avonds ja. willen. Helaas, helaas, want het is dik en vet uitverkocht. Daar kan je dus echt niet meer bij, of je moet op de nek van iemand anders gaan zitten. Ja. Um, maar blijven ik... bellen hoor, blijven. Misschien het Misschien kunnen we de zondagavond last als er heel veel mensen ja. zijn. Ja, maar dat wordt dus gespeeld op vrijdagavond uh, 6 november, als ik het goed zeg. Ja. Ja. Uh, zaterdagavond 7 november, maar nogmaals, dat is al uitverkocht. En dan hebben we een matinee op de zondag. Hebben jullie een matinee op de zondagmiddag. 8 november. Uh, 8 november. 8 november. En nee. hoe laat begint dat? Half drie. Ja. Half drie. En s'avonds uh, in half negen ja Nou ja, kijk, en tegen die tijd is het toch pokken weer op zondag. Dus dan kan je, ja, om... <laughs> dan, kan je... Ja. dan kom je lekker naar Velsen Digit En het is voor kinderen. Het is een heleboel cultuur, dus dat ja. is heel leuk. Ja, het is, het is ook leuk voor kinderen. Hè? Dat, dat, dat, want ja. kinderen kunnen daar gewoon heel veel van leren. Ja, ja. ik denk dat ze een, een, een stukje historie krijgen. Geschiedenis. Ja. En, uh, dat het, en ook heel herkenbaar is. Ja. En de, ja, het de, ja, de, de decor is prachtig. Door Bert en de... En uh, hoe heet en het? En die Bert. groep daarachter ja. bij de Witte Theater. En de kleding van Margreet van den Berg. Dat ja. ook allemaal weer tot de puntjes toe... Uh, ja, dat, die, dat is een artiest op dat gebied. Ja, ja. en daar is we heel blij mee. En het ja. ziet er heel mooi uit. Allemaal in kleuren. Super. En uh, ja, goed, we, gaan, we gaan er gewoon voor. En uh, ik, ik ben... Ik, ik, ik vond stel, in het begin zei ik altijd, het wordt leuk hoor. Ze stonden me aan te kijken van, is dit nou leuk? Want ze zijn er heel iets anders gewend. Ik ja. denk, nee, dit wordt echt leuk. En nu ja. zie ik het gewoon groeien dat ze denken, oh ja, dat is het. Nou, ik zie ook allerlei bekkies die in het begin dachten van, uh, moet dit nou? Ja, moet die dit nou? Die zie ik nu zo langzamerhand ook een beetje optrekken dat het, dat het gewoon uh, toch wel de goede kant op nou, gaat. Nou ja, het is nu toneelspelen, want ze staan nu met de hele groep is, is aan toneelspelen en aan het zingen. Ja. Uh, het was altijd, uh, altijd een paar die, die uh, de hoofdrol... en het andere menu is iedereen ja, echt met, alle, met z'n allen bezig. Ja. En, dat, en dat valt nu allemaal op zijn plaats. En dat ze ook denken... Oh, ja. Iedereen leunt een beetje op elkaar. Ja, dat is wel ja. heel leuk. En dat, ja, een heel mooi nummer heb je waarschijnlijk nu op de computer staan. Leun op mij, ga ja. dat checken Laatste nummer van dit eerste uur.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 Good night. Fly Swinger Having Fun, zeggen ze dan altijd. En uh, zo zit het eerste uur er alweer op. Ja, gaat dat hard. Hè? Dus we gaan uh, u even meenemen naar het nieuws en het weer van 6 uur. 6 uur, uur. En we komen nog een lekker uur terug met onze leuke gasten van vandaag. Tot zo.